Vanmiddag werden tientallen huizen en bedrijven rond de kerk ontruimd. Uit onderzoek was gebleken dat de kerk in zo'n slechte staat verkeert dat voorbijgangers en omwonenden gevaar lopen. De oorzaak is achterstallig onderhoud. De meeste evacueers hebben volgens de gemeente een slaapplek gevonden. Wie niet bij familie of vrienden terecht kan, krijgt van de gemeente een hotelovernachting aangeboden. Theo Maasen heeft meegewerkt aan een PR-stunt van de Ajax Experience, een soort voetbalmuseum in Amsterdam. In het tv-programma De Wereld Draait Door liet de cabaretier de kampioenschaal van Ajax zien en zei hij dat hij hem had gestolen. Maar de trofee is vanaf morgen gewoon weer in de Experience te zien. De cabaretier veroorzaakte eerder ophef door twee keer een trofee te stelen bij PSV. De UEFA Cup en een plakette van de Europese Supercup. Archeologen hebben in Guatemala de oudst bekende Maya kalender gevonden. Op een muur van een huisje in de ruïnestad Xaltun zijn berekeningen gevonden over de zon, Venus en Mars. De kalender moet in de negende eeuw zijn opgetekend, mogelijk door de officiële schrijver van de stad die in het huisje woonde. De kalender werd in 2010 gevonden door een student die sporen van plunderaars volgde. Prins Carlos en prinses Annemarie zijn de ouders geworden van een meisje. Ze heet Louisa Irene Constance Anna Maria de Bourbon de Parme. Prinses Louisa werd gistermiddag geboren in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Volgens de familie maken moeder en dochter het goed. Het is het eerste kind van prinses Annemarie, die NOS-journaliste is, en prins Carlos, de oudste zoon van prinses Irene. In november 2010 trouwden ze het weer, vanavond nog buien, vannacht overwegend droog, morgen bewolkt met kans op regen. In de middag ook af en toe zon, het wordt 15 graden aan zee, tot 20 in het zuidoosten van het land. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Alternative FM. Ja, dat waren ze. Ze bestaan niet meer. Uh, dat, is, dat is wel jammer. Helaas. Maar uh, de muziek die ze hebben achtergelaten... Nou, die bestaat nog steeds. En uh, dat is maar goed ook. Want anders dan zou er helemaal uh, niks uh, van, uh, van, uh, van overblijven. En dit uh, Light of the Night hielden ze in 2010 ten doop in uh, het patronaat. En toen leek het er allemaal op uh, van, uh, dat het allemaal een beetje zou gaan lukken. Maar helaas, het uh, lukte de band niet helemaal. En dat is jammer. Uh, er had uh, naar mijn idee ook best wel meer in gezeten. Uh, maar goed, wat niet geweest is, zou eventueel nog altijd uh, kunnen komen. En dat, ja... Het is even niet anders. Dus wat dat er gaat... Uh, uh, is het uh, heel vervelend... Uh, dat we het even moeten doen met... de nummers die we hebben. Um, duidelijk, we zijn uh, toegekomen Aan het uh, tweede uur uh, Van deze uh, fijne, fijne show op, uh, op Alternative FM In week 19 In week 19 En dat uh, betekent dat we volgende week, volgende week uh, Ik uh, kondigde het al aan het uh, begin van uh, dit uur aan Komt er een, uh, een optreden Van Jelle Visser Ex uh, Sculpture en de Klee Daar heeft hij deel uit van gemaakt Samen met uh, Mick Zondorp En daarnaast hebben we Fabiana Dammers uh, wederom weer uh, zover weten te krijgen dat ze komt naar de studio en dat zijn ook vakmensen om het maar zo te zeggen en niet uh, zomaar vakmensen want anders uh, zouden we ze niet hebben gevraagd Hè? vind je niet? je zit me maar aan te kijken. Van, uh, <gacht> maar goed. Uh, die komen volgende week uh, gewoon in, uh, in de studio. en uh, Het uh, leuke is dat uh, Jelle Visser heeft uh, ook eigen nummers uh, geschreven. Wat zie je te lachen nou? Wat zie je smerig S te lachen? Nee. Ja, helemaal niet dat zie je gewoon van. smerig te lachen. Uh, die heeft, Laat ik je uh, keer antwoorden, is het weer niet goed. Nou ja, goed. Ja. Uh, <gacht> ik denk, uh, die hebben wat, uh, wat te melden. Maar uh, je zit erbij alsof... Uh, maar goed. Uh, maar Even zonder gekheid op, uh, op een stokje. Uh, de, dat dat uh, sowieso, want hij heeft Samen met Fabiana Dammers een, een huiskamerconcert Georganiseerd in het Witte Theater In de foyer van het Witte Theater Daar uh, speelde hij samen met een band En dat waren um, ook deels Bestaande nummers, maar ook deels eigen nummers En die eigen nummers Die gaat hij hier uh, akoestisch uh, laten horen En daarbij uh, kunnen we ook zeggen Dat uh, Fabiana volgende week Ook uh, enkele nummers Gaat uitproberen, nieuwe nummers dus uh, Dat zijn er drie dat hebben we voorlopig even overeengekomen. Maar dat hangt even vanaf of wij een wat extended versie gaan krijgen... of een normal versie van dit programma. Stel dat we een normale versie... zitten we gewoon van 8 tot 10. Krijgen we het voor elkaar, dan zitten we van 7 tot 11. Zo simpel ligt het. Uurtje eerder, Ik ben vanavond. Nou oh ja, dat, dat moeten we nog even keurig netjes afstemmen met onze programmaleider. Kijk, de man zit te luisteren. En je denkt... Oh ja, dat is mij niks gevraagd. Nee, we houden het even voorlopig op 8 uh, en 10. En uh, uh, krijgen we het zover. Dan uh, doen we er een uurtje bij en een uurtje uh, eerder, eerder voor. En een uurtje, uurtje daarna stoppen. Dus uh, dat is een uurtje laten stoppen. Maar uh, zover is het nog niet. We gaan eerst uh, eventjes uh, fijn verder met, uh, met een andere band. Die we net al hebben genoemd in het, uh, in het eerste uur. Ja, uh, die slaat natuurlijk, uh, natuurlijk op, het, uh, op het grootste nieuws hier in Zandvoort. Hè, wat de voorpagina heeft gehaald in het Dagblad, En nou schijnt nu ook ergens in een landelijk ochtendblad de, de gele raaf genaamd. Daar heeft hij ook al opgedoken. Ja, want sommige mensen vergelijken hem wel met een tyran. Ik heb het over Ethereal en de Tyrant. Cause I am in Op Event Garden. Was dat uh, met Kiste Cocaine? Dat uh, uh, nummer dat ze ongetwijfeld ook uh, gespeeld zullen hebben. Want ik was er niet bij. Bij de finale van de Grote Prijs: uh, Bandjes Rock Alternative 2011. Toen hebben ze uh, daar gestaan. Uh, uiteindelijk werd dat uh, uh, gewonnen door Wood. W-O-O-T. Daar staat het voor. En wat Even Garden heeft gedaan, dat weten we niet precies. Vermeld de historie niet. Wat we wel weten is dat de afgelopen jaren bij de Singer Songwriters Jury zwart degene was die de, de, ja, de Singer Songwriters wist te winnen. Jaar daarvoor, in 2010, was het uh, Nicole Bus. En in 2009 uh, memoreerde het al Evie de Visser. En die heeft uh, 5 mei gespeeld bij uh, Bevrijdingspop. En 2008, die zit volgende week hier bij ons aan tafel. Dus dan uh, weet je ook uh, ongeveer wie het uh, de afgelopen vier jaar uh, zijn geweest. Uh, goed, uh, we gaan even weer verder met uh, wat werk... Van uh, uit Amsterdam. Ik heb al aangekondigd dat we iets uh, gaan doen met uh, de Vogelcouch. Dit is een initiatief van uh, Frauke van Es en Eva Wilms. Uh, zij hebben regelmatig uh, geven ze wat workshops en hier en daar ook wat cursussen over zingen. Maar ook de workshops, bijvoorbeeld over hoe uh, zet je nou een liedje in elkaar. Singer songwriting workshop. Dat dat, dat idee. En uh, daarin werkt Gana ook mee. En laten we nou ook iets uh, van Hades even gaan draaien. Hoe uh, bijvoorbeeld een liedje zou kunnen klinken. Hier is and Rain. Should be like dreaming of minefields with puddles filled with syrup and wine. Let me walk.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 Oh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 sleep Ja, dat is, uh, dit was ook heel bijzonder uh, dat we dit uh, draaien. En dat doen we niet zomaar. Uh, deze jongen die heb ik uh, meer of meer gespot in Almere. En uh, het leuke was uh, dat ik daar uh, te maken heb met de organisatrice van uh, dat uh, verhaal. Uh, het debuut heet het. Uh, Theater Hommelus in Almere. Van Sandy Dane moet ik eigenlijk zeggen. Uh, zij was uh, degene die dat uh, min of meer in elkaar heeft uh, gezet, het uh, programma. En uh, daarin traden dus op uh, Angela Moira. Uh, natuurlijk ook uh, Ghana, die je net hebt uh, kunnen horen. Oh, Angela Moira gaan we zo direct nog even draaien hier in uh, Alternative FM. En uh, deze meneer, Rogiel Pelgrim is zijn naam. En ik uh, stond echt uh, met, uh, mijn, uh, met mijn welbekende bek uh, open daar uh, zo van... Dit is ongelooflijk hoe hij uh, dat doet uh, Het heeft ook iets gospelachtigs uh, in zich Hij heeft dat uh, min of meer ook uh, een beetje meegekregen uh, mee denk ik uh, Het leuke is dat hij 28 juni hier in de studio een aantal nummers gaat spelen, dus dat uh, kan ik je alvast uh, verklappen, Roger Palgrim komt naar Zandvoort toe uh, Dat, dat uh, één ding, Wave Zero komt ook, maar die gaan uh, wat meer vertellen over uh, de muziek die ze uh, maken Dus dan uh, komt Tom Gaasbeek samen met Willem en de nieuwe drummer een bezoekje brengen over de muziek die ze nu maken. Dat is totaal anders wat ze voorheen hebben gemaakt. Dat zullen ze 31 mei gaan toelichten. En 17 mei, daar is volgende week op Hemelvaartsdag. ik zeg het nogmaals. Jelle Visser en Fabiana Dammers die komen dan hier naar de studio om ook wat nummers te laten horen hier bij ons in Alternative FM. Dus dat uh, is even flappig de agenda die we gaan doen. En daartussendoor zullen we ook nog even kijken of we wat uh, dingen kunnen uitzenden. van de Amsterdamse kant van de Grote Prijs van Nederland. Want die komen daar drie keer langs: Eén uh, keer in Bitterzoet en twee keer in Pakhuis Willemina. 24 mei uh, in uh, Pakhuis Wilhelmina. En dan twee weken later uh, op 7 juni in. Uh, Nee, uh, uh, uh, ja, twee weken later in uh, Bitterzoet. En 14 juni, dus weer een week later, dan nog eens een keer in uh, het pakhuis Willemina. Daar, uh, daar zullen dan een aantal uh, exen geworden uh, worden. En die Rogier Pelgrim die zit op 14 juni in het pakhuis. Dus dan uh, weten we dat ook weer. We gaan even naar een uh, recensie, die uitgebracht is door. Uh, 3 voor 12. En dat heeft te maken met het album van uh, The Cosmic Carnival. Change the world or go home. Uh, we begonnen de uitzending mee met Kingmaker. Dat is een beetje... Nou, misschien min of meer de single. Maar uh, deze uh, tekst is van Joris Telgen. Die had er een uh, recensie op uitgebracht. Uh, dat uh, is op 28 april, heeft zo schrijft uh, Telgen, The Cosmic Carnival. De debuutalbum Change the world or go home uitgebracht. Albumtitel geeft al aan wat voor vlees we in de Kuip hebben. The Cosmic Carnival is een band waarbij de Roots duidelijk te horen zijn. Love spoonful, The Beatles, Santana, The Allman Brothers Blues Band, Crosby, Stills, Nash en Young, om er een paar te noemen, maar ook... De band. He, om uh, maar ook een, uh, nog even erbij uh, te noemen. Het eerste nummer, Funny Man, voldoet gelijk aan de verwachting. Positieve energie, love, peace en flowers. Toch wil ik niet zeggen dat er geen pit in zit, want dat is wel degelijk het geval. Het nummer begint uh, met een lekker up tempo ritme en een blaaspartij. Er is een overvloed aan geluid en de band bestaat dan ook uit een arsenaal aan muzikanten en instrumenten. Toetsen, blazers, gitaren, drums, percussie, basgitaar, mondharmonica. Het is allemaal te horen op deze langspeler. ...of album, hoe je het maar noemen wilt. De zanger van de band, en dat is ook uh, eigenlijk de frontman... ...en is uh, Nick schuid, heeft een goede stem. Hij zingt met een gevoel de hardere dan wel meer ingetogen stuk, stukken. En zanger is Marlies Klo Kroon, moet ik zeggen, valt hem mooi bij. In sommige stukken zingen de bandleden helemaal synchroon. Toch weet de Cosmic Carnaval een compleet geluid te produceren... ...wat nergens uitmondt in chaos. Het is vrolijk, energiek en aanstekelijk. Tweede nummer is Kingmaker en meer Bluesy. Dat is een beetje ook de vooruitgeschoven nummer. Er zit een lekker volle gitaarsolo in, en verder zijn op de plaat nummers The Green Light Part 1 en Part 2 te vinden. En Vroeger was dat één geheel Wij hebben er één uh, geheel van, uh, van de beide versies uh, van het album hebben we één geheel gemaakt Dat is ook wel eens leuk Als ze hier zijn dan gaan we dat uh, laten horen Hier wordt meer tijd genomen om een sound op te bouwen En de nummers hebben uh, meer een ruimtelijke compositie En dit komt het album ook als geheel ten goede Ook het salse uitstapje van de band uh, Desperate Man met het Soul Sacrifice-achtige intro is verfrissend Nou, we hebben hem al aangekondigd The Desperate Man hier is hij, van de Cosmic Carnival, van het album Change the World or Go Home. Oftewel, de hopeloze man. we stay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 So speak up your mind like I just did mine it's about was The Girl You Love. Het, het, de, de, de titel van het album wat gaat verschijnen van Fabiana in acht, wat zeg ik, in september. Dan komt dat, komt dat album uit. En dit was, zeg maar, de, de akoestische versie zoals we die kennen. Maar uh, er is natuurlijk een, uh, een uitstekende op uh, versie. Maar dat, daar moeten we nog allemaal even op wachten. Uh, volgende week in ieder geval hier in de studio aanwezig. Dat sowieso. En daarom hebben we ook uh, dit uh, gedraaid. Waar gaat het over? Dan uh, kan ik je ook nog wel iets uh, erover vertellen. Het uh, gaat over uh, alles wat uh, maar een beetje. Ja. Uh, een uh, beetje volgens de gebaande paden zou moeten lopen. En uh, dat dat niet altijd uh, zou moeten zijn. En uh, een beetje afzetten tegen, tegen maatschappelijke dingen. Het is een beetje een protestzong. Als ik het uh, goed heb begrepen uit de mond van uh, de Singersongwriter zelf. Dus uh, daar, uh, daar, daar hou ik het dan maar op. Duidelijk verhaal. We gaan weer vrolijk verder, want we hebben nog een waslijstje wat we nog even af willen werken. Dit is een masterpiece die Marcus van Dam heeft achtergelaten ten tijde dat Nina Vine hier in de studio zat. En dat nummer wat we gaan draaien is I Can Be.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 I'm a daydreamer I listen to music for hours Doing nothing, feeling great I can but it's a but a but a little blah, of blah Sweet, but it's but it's it's like blah blah blah blah, blah.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 Was holding all her pictures in my hands. En het nummer dat uh, if only if you only knew zou ik het uh, zeggen. En het leuke was uh, dat hij uh, vorig jaar uh, in de tuin van uh, het Dollehuis heeft uh, opgetreden, maar hij heeft uh, natuurlijk al meer gedaan. Sugar Factory heeft hij onlangs uh, gedaan. En het uh, eerste album, uh, of tenminste in ieder geval een album dat is onderweg. En dat zal niet lang meer duren. Ik denk dat het uh, hooguit nog een paar weken zal uh, in beslag gaan nemen. En dan zal ook het werk van uh, Robert Blackman het uh, levenslicht uh, gaan zien. En dat zullen we hier ook uh, gaan draaien bij, uh, bij Alternative FM. Want de man heeft een uh, uitstekend uh, stemgeluid. Plus ook nog eens uh, hartverwarmende songs. En een van de hartverwarmende songs uh, die ik uh, tegen ben gekomen was op het YouTube uh, kanaal. En de uh, Faith en Strength Novas, zo heet het geloof ik uit mijn hoofd uh, dat, dat nummer dat, dat, dat was, uh, ja dat vind ik een geweldig nummer van hem uh, maar dat is een, een nummer wat hij sowieso op, uh, op het album uh, gaat uitbrengen, uit mijn hoofd hoor zeg ik het uh, eventjes, uh, even heel snel uh, bij, kan me vergissen nou, anders ga ik gewoon even kijken op, uh, op YouTube, maar uh, het is een uh, Engelsman die hier is uh, neergestreken omdat uh, het uh, op een gegeven moment in Engeland niet uh, zo ging Zoals het zou moeten gaan. Met uh, Rupert Blackman. En hij heeft uh, geprobeerd. Uh, of tenminste is nu het aan het proberen. Om het in Nederland uh, zijn geluk uh, te zoeken. Nou, en dat uh, is, um, gaat hem aardig af. Uh, ja, ik, ik, ik, ik... Hier, The Strength of Us. Zo heet het nummer. En dat nummer, dat, uh, dat is... Ja, de, um, dat is een weergeloos nummer. Maar dat, uh, daar hebben we nu even geen tijd voor om het te, te laten horen. Dat doen we dan nog wel even een andere keer. Nu over daar een, uh, een band dacht ik uit Rotterdam en dat is een band dat, die heet Luik daar kwamen uh, Rikke Korswagen en uh, Elma Plezier mee van uh, Halfway Station daar hebben we nu geen tijd meer voor om iets uh, aan het album te doen dat doen we ook weer uh, ergens de volgende keer weer en wat je gaat horen is als het, uh, het uh, titelnummer van het album wat Luik heeft uitgebracht want daar praten we over One, two, oh one, two, three, four. Angela Mora met uh, Timid. We sluiten af. Volgende week uh, gaan we gewoon weer verder. En dat, uh, dan, dan zijn we hier weer tussen 8 en 10. En uh, dit is het nummer waar we mee afsluiten. Hier is uh, Soon the Night. En stay close. Tot volgende week. Tot volgende week. Dag.